1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. In de Tweede Kamer zei minister Grapperhousen iets heel anders dan erbuiten. De ondergrondelijke wegen der politiek. Gelukkig hebben wij Ken van Jolen om ons wegwijs te maken. Zometeen in de En Er moet een volumegrens komen voor muziek in cafés, in discotheken en scholen. Dat nu in het internationaal met Ember ja, het RIVM pleit voor een maximaal geluidsniveau in openbare plekken met muziek. Voor bezoekers vanaf 16 jaar zou dat maximum op 102 decibel moeten komen. Zo staat in het advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de lijn is Mariska van Blankers van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. U wil dat maximum van 102 decibel graag in de wet zien? Um, nou, dat hebben wij niet gezegd. Wij hebben een advies uitgebracht over uh, maximaal te hanteren geluidsniveaus. En het is aan het ministerie van VWS om te bepalen wat ze daarmee willen doen. Is er op dit moment helemaal geen maximum voor muziek in cafés en discotheken? Uh, het is zo dat er op dit moment in ieder geval geen regelgeving is... Uh, op het gebied van maximale te hanteren geluidsniveaus... Wel is het zo dat het ministerie van VWS sinds 2014 een convenant heeft afgesloten met een Vereniging van Evenementenmakers en de Vereniging van Nederlandse poppodia, waarin een maximum geluidsniveau is afgesproken. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat bij vergunningen... Uh, in ieder geval afspraken worden gemaakt... tussen muzieklocaties uh, en gemeentes over te hanteren geluidsniveaus. Ja, en u zegt nu dat maximum zou op 102 decibel moeten liggen. Uh, hoe heeft u die grens bepaald? Nou, die grens uh, hebben wij niet zelf bepaald. Uh, wij hebben daarvoor een, uh, een werkgroep opgericht met Nederlandse deskundigen. Uh, met name op het gebied van geluid- en gehoorschade en de relatie daartussen. Maar ook met deskundigen op het gebied van akoestiek en uh, geluidsmetingen. En met die werkgroep samen hebben wij dit advies opgesteld. Die 102 decibel geldt voor mensen vanaf 16 jaar. Voor plekken waar jongere kinderen komen adviseert u een lager maximum, 91 of 96 decibel. Waarom? Uh, nou, het belangrijkste daarbij is om te beseffen dat jonge kinderen zelf veel minder goed in staat zijn om zichzelf te beschermen tegen geluid... Uh, ook veel minder uh, geneigd zijn om uh, nou ja, te bedenken hoe lang ze blootgesteld kunnen worden aan een bepaald geluid. En uh, ook niet zelf zullen weglopen bij geluid. En daarom is het belangrijk om hun beter te beschermen. Ja, en als iedereen zich nou aan deze grenzen houdt, betekent dat helemaal geen risico meer op gehoorschade? Nee, dat is ook niet zo helaas. Uh, natuurlijk is uh, ieder individu op een andere manier gevoelig voor harde muziek. Ja. Um, en dat betekent ook dat je uh, niet per se een maximaal geluidniveau kan hanteren... wat absoluut veilig is voor ieder individu. En daarbij is het ook nog zo dat uh, de schadelijkheid van het geluid... ook afhankelijk is van de duur waaraan mensen worden blootgesteld uh, aan het geluid. En dat uh, is natuurlijk ook voor ieder individu anders. Mariska van Blankers van het RIVM, hartelijk dank. Frankrijk herdenkt de politieagent die vorige week bij de gijzeling in een supermarkt werd doodgeschoten. 44-jarige Arnaud Beltram nam de plaats in van een aantal gegijzelden. Om tien uur vanochtend is op alle Franse politiebureaus een minuut stilte gehouden. Ook in Rotterdam was vanochtend een herdenking op het politiebureau. Volgens korpschef Frank Pauw leven Nederlandse agenten mee met de Franse collega's. Politiewerk uh, overal. In de wereld is eigenlijk gewoon hetzelfde. Je doet het voor de maatschappij, je doet het voor de veiligheid van de burgers. Je doet het ook voor het vertrouwen van die maatschappij in, in elkaar, maar ook in de politie. En met uh, de daad die, uh, die Arno Beltram heeft gedaan, heeft hij eigenlijk het, uh, het, het grootste en het meest dierbare gegeven wat een mens kan geven, is namelijk zijn leven. Kunt u zich voorstellen dat een van u mensen dit zou doen? Ik weet zeker dat uh, politiemensen iedere dag hun leven in de, in de waagschaal stellen voor de goede zaak. Uh, of het op dezelfde manier zou kunnen gebeuren, dat zou speculeren zijn. Maar ik weet wel dat de toewijding van politiemensen in Nederland voor diezelfde veiligheid van de maatschappij heel erg groot is. En ook iedere dag bereid zijn om daar ook heel ver in te gaan. Korpschef Frank Paul in gesprek met verslaggever Jeroen Wielaert. In Breda is een man aangehouden die wordt verdacht van de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel afgelopen september. Zij raakte daarbij ernstig gewond. De 24-jarige man die nu is opgepakt heeft een link met de zogenoemde Rabobende die vorig jaar meerdere overvallen pleegde op banken in het zuiden van het land. In Rotterdam is een man opgepakt die voor ruim 700.000 euro... aan belastingfraude zou hebben gepleegd. Volgens de Field vulde hij sinds 2012 aangiftes in voor anderen... en voerde hij valse aftrekposten op. Het parlement van Myanmar heeft een vertrouweling van Aung San Suu Kyi... gekozen tot nieuwe president. Win Myint zat als dissident in de gevangenis tijdens de junta die tot zeven jaar geleden de dienst uitmaakte in het toenmalige Birma. En de politie heeft een man van 24 uit Utrecht aangehouden in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok. Die werd in december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Het NOS-journaal persbureau ANP wordt overgenomen door Talpa, mediabedrijf van John de Mol. Economieverslaggever Nick Wouters over wat de Mol daarmee wil bereiken. Hij wil een heel groot mediaconcern bouwen. Die ambitie heeft hij eerder al uitgesproken. Daarvoor heeft hij ook al eerder overnames gedaan. Hij heeft al allerlei merken verzameld, zoals Veronica 538, SBS, tv-zender... Kijk is een online dienst. En hij wil daar ook heel graag een nieuwsdienst bij hebben. Nou, Dat is dan nu het ANP geworden. En hij wil niet alleen een groot mediaconcern bouwen... maar hij hij wilde mee opboksen tegen de buitenlandse giganten... zoals Facebook en Google die eraan komen, die steeds machtiger worden. En hij zegt, ja, we moeten eigenlijk één groot Nederlands mediaconcern hebben... en het ANP komt daar nu dus bij. Ja, en om, omdat al die mediabedrijven onder één dak komen... zijn er twijfels over de onafhankelijkheid van het ANP in de toekomst. De Vereniging voor Journalisten heeft ook qua kritische kanttekeningen... bij deze deal, die vragen zich af of de... Uh, onafhankelijkheid van het ANP nog wel gewaarborgd is. Nou, John de Mol die weet natuurlijk dat dit ook gaat spelen, deze discussie, en hij heeft er al wat over gezegd. Hij zegt, ik ken geen sterker merk dan het ANP qua betrouwbaarheid en uitgerekend in deze tijden van fake news moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren. Dus hij zegt, ja, we gaan niet uh, tornen aan de onafhankelijkheid van het ANP. Daar uh, legt hij zich aan vast. En ook het ANP zegt, ja, we hebben garanties gekregen. We hebben bijvoorbeeld een redactiestatuut, dat blijft overeind. Ze gaan zich niet direct in de berichtgeving bemoeien. Maar het is wel een interessante deal, want John de Mol heeft altijd gezegd... ik ben een entertainmentman, ik ben niet van het nieuws. En hij neemt dus nu wel een grote nieuwsorganisatie over. Het weer: er nog veel bewolking, met op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuiden. Het is zo'n 8 graden. Vanavond trekt de neerslag weg en is het een graad of 7. Morgen zon, maar ook buien en rond de 9 graden. Hoe angst voor schapen dodende wolven ook kan leiden tot een mooie plaats... dat hoor je tien voor half twee in de nieuwswV. En daarna weer Kees Kwaks. Op de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam staat file bij Zoeterwoudendorp. Daar staat een kapotte vrachtauto. File rijden vanaf knoppen Prins Klausplein. Ruim 9 kilometer kwartier is de vertraging.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 weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Nieuw De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check newten.com Goede vrijdag en Pasen is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. NPO Radio 1 BNN Vara Willemijn Veenhoven en Patrick Zodiers. De NieuwsBV. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe koud het ook is, als het lente wordt, dan dient zich de allermooiste wielenkoers aan. De Ronde van Vlaanderen. Na half twee, een gesprek met een paar rasechte Vlaamse Ronde-Evangelisten. Over zwoegen, over kasseien, over afzien, over Vlaanderen. Over de lucht van verse worst. <laughs> maar nu eerst Kay en Van Jolen in. Oh, -oh Den Haag. Het ja, tapijt in de Tweede Kamer is hoog nodig aan vervanging toe. Gisteren moest minister Grapperhaus nog op het matje komen. om tekst en uitleg te geven over de aanpak van een radicale imam. Vandaag is het matje gereserveerd voor Jeroen van der Veer. Hij mag uitleggen waarom hij het een goed idee vindt. om de topman van ING een opslag van een miljoen te geven. Nou, deze kwesties bespreken wij met elke week Peter Keek, politiek redacteur van Pau, En de Nieuwsbv en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Heren, goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die imam, meneer um, uh, niet, moet ik zeggen, ook weer uh, falas, noem ik hem maar gewoon even, dat is makkelijk om uit te spreken. Ja. Hij noemde de burgemeester Abu Talib in een preek uh, met zoveel woorden een afvallige moslim. En minister van Justitie en Veiligheid moest daarom naar het vragenuurtje komen, meneer Grapperhaus, om uitleg te geven. Even Peter, voor wie het niet gezien heeft, um, wat vroeg de Tweede Kamer daar in zoveel woorden aan de minister? Nou, Kamerlid, als je kijkt, wilde weten of de minister de inschatting van... van uh, de NCTV, zeg maar, dus van uh, um, onze, onze Nationaal Coördinator die deelde, ja. Ja, dat uh, de wet geen ruimte liep om, om hierin te grijpen. En ja. uh, haar vraag was eigenlijk, kunnen we de wet dan aanpassen... zodat we wel iets kunnen doen om deze verwerpelijke man... deze verwerpelijke imaan aan te pakken? En house vertelde daar gewoon dat hij geen ruimte zag binnen de wet... om daar iets aan te doen op dit ja. moment. We hebben twee fragmentjes. We gaan eerst even luisteren naar Grapperhaus... Uh, die dus in de Tweede Kamer uh, nou, eigenlijk balanceert... tussen de vrijheid van meningsuiting... en het aanpakken van de radicale iemand. Als we zouden zeggen... we gaan die, die, die delictsomschrijving... strakker aansnijden... dat we dan ook onze eigen vrijheid van meningsuiting... op een bepaalde manier gaan inperken... die mensen die te goed trouw Of laat ik zeggen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 Ja, dus hier zet hij eigenlijk een beetje de deur open... om, om, om de vrijheid van meningsuiting toch te beknotten. Zou je zo kunnen zeggen, waarom zei de minister dat hier wel beter tegen de media? Nou ja, dat is eigenlijk nog een puzzeltje wat we aan het leggen zijn. Dat het, ik, bedoel, ik ben ergens rond geweest uh, vanmorgen... om eens te achterhalen hoe de verschillende deskundigen daar tegenaan kijken. En aan de ene kant zeggen mensen, dit is de onervaren minister... die in de Kamer uh, geroosterd wordt en naar buiten stapt... en dan denkt, nou ja, de hele Kamer wil dat. En... Um, ja, eigenlijk wil ik er ook best wel eens naar kijken. Maar ik weet me beperkt, er is vaker naar gekeken enzovoort. Maar ik, nou, als iedereen dat wil, wil ik er best onderzoek naar doen. Een voortschrijdend en, inzicht misschien ja, tijdens het debat? Ja, dat zou ik zeggen. Een denken: ja, dit is gewoon, dit is zo'n slimme man. Weet je wel, dit, dit, zo'n foutje maakt hij niet. Dit is een van de beste juristen van het land. Uh, staat hoog in aanzien in, in die wereld in ieder geval. Ja. Zit weliswaar lang, kort, kort in de politiek, maar het, zo iemand zegt dat niet. Uh, niet zomaar. En bovendien, het CDA wil dit ook. Hè. Zijn partij wil heel graag nog aanscherping van die wet van die vrijheid van meningsuiting. Maar wat bedoel jij, zegt het niet zomaar, dus dan zegt hij bewust... wat anders in de Kamer dan niet daarna daarbuiten Ja, en dan zou de uitleg zijn, zou de duiding zijn... in de Kamer wordt het uh, genotuleerd, dan ligt het vast, weet je wel. En hier op de doorstep, of voor de, voor de ingang van de Kamer, buiten, voor de media... dan kun je best zoiets zo'n ballonnetje oplaten... zonder dat je dat uh, eindeloos blijft achtervolgen. Um, nou ja, nou. wel overwogen verschil in, in wat je zegt eigenlijk. Jur ja. Om juridisch ja. niet vast te liggen, ja. eigenlijk. Zelf voel ik het meest overigens voor die duiding van... de onervaren man die gaat speculeren. Ja, maar dat is dan wel zijn daar, tweede en foutje en deze week. Want hij zei ook al, toen het over de MIVD ging... die op bezoek waren in, in Koerdische kampen... als het ging over Nederlandse kinderen en, en, en kleinkinderen... toen zei hij van ja, ik weet van niks. Uh, grappig haus, terwijl hij eigenlijk moet zeggen van... ja, ik mag er niks over zeggen. Ja, nou ja, dat, kijk, het is iemand die van buiten de politiek komt. En soms zie je dat bij superslimme mensen. Ik, misschien kunnen jullie Ronald Plasterk nog herinneren. Uh, de man ja? met de hoed. Aantal jaren ja. minister geweest. Helaas wel, ja. Uh, groot wetenschapper, geen groot politicus. Het is, uh, in de politiek is het altijd balanceren... en heel na, uh, precies je woorden kiezen... om geen fouten te maken, geen uitgeruizend te maken. Je zag het ook nog bij de minister van Defensie... die bij ons aan tafel zat deze week. Ja. En die daar gevraagd naar... De kwestie Kroon zei dat, dat ze hem niet had verboden om daar uh, uitlatingen over te doen, over zijn eigen verhaal, zeg maar. Ja, het is een ingewikkeld verhaal misschien, maar mm. door, ze had hem dat niet kunnen verbieden, mm. zei ze. Nou, die wordt nu achtervolgd door die woorden, want ze had het hem wel degelijk kunnen verbieden, ja. zegt uh, de media. Ja. Francisco, hoe, hoe zie jij dit, die woorden van Grapperhouse? Nou, allereerst moet ik zeggen dat ik toch verbaasd ben dat de Kamer daar zo, uh, zoveel ophef over maakt, over deze man. De, toch een marginaal figuur is. Ik zag dat iemand van de meneer van de PVV... Oh, die had je het over of over nee, de, nee, de, over, over, over, die, over die imam. Of over die prediker, of hoe die zichzelf ook noemt. Ja. Die, uh, de, de, de meneer van de PVV heeft het dan... over de honderdduizenden volgelingen van die man... Ik geloof dat die preken door... Ik zag op YouTube 159 keer bekeken zijn. Er is niemand die daar voor de rest buiten naar luistert. Dus je geeft hem een podium als rebel in de Kamer... waar die, denk ik, erg dankbaar voor is. Voor de rest uh, is dat het verschil tussen democratie en de mediacratie. In een democratie gaat het over principes. Dus in de Kamer gaat het over principes. Over de vrijheid van meningsuiting is een principe. En dat betekent, de vrijheid van meningsuiting gaat vooral over meningen... die Waar je het niet mee eens bent. Hè? Niet over meningen waar je het mee eens bent. Daar, heb, daar hebben we die vrijheid al voor. Het gaat vooral over dat er dingen gezegd worden. Ja, waar je het helemaal mee oneens bent. die je tegen je ingaan. Cabaretiers doen dat bijvoorbeeld veel. En maar wij wat wij nou zeggen. Nou, Want dat dat vraag, ja, Lassen, hoe, je, hoe je het ziet dat die twee keer. Nou, een dus beetje daar voert andere, andere hij een woorden gebruikt. een een discussie. En, en wat zie je dat er daar buiten de Kamer uh, staat? Die de mediacratie te woord. En daar worden geen principiële discussies gevoerd. Daar worden populistische discussies gevoerd. Als je die, die Kamer hier, zag gisteren. Bedoel, dat is pas een populistische uh, bijeenkomst van uh, lieden. Kamerleden die er allemaal te hoop lopen. En opeens gaan roepen om aanscherping van de wet op de vrijheid van meningsuiting. Terwijl ze met hetzelfde gemak drie weken later precies het omgekeerde doen. Ja, weer. maar dat zijn de partijen. Dus ik heb nu al van ik, nou ik plaats. Meer in de. Politiek werd in de media denk ik vaak. Peter, er werd me gevraagd wat ik van de minister vond. De minister gaf in de kamer een uh, principiële uitleg van waar het om gaat. Eh, dat als wij wetten, wij hebben de vrijheid van meningsuiting, betekent ook meningen die ons niet bevallen. Um, en dan gaat daar buiten. En dat is een antwoord waar je buiten voor de vox popula. Niet meer die, die, die accepteren dit, die willen dat niet... of er wordt gedacht dat mensen dat niet willen. Ik denk eigenlijk dat mensen dat prima vinden... Mm. Uh, daar best wel mee kunnen leven, maar dat, dat doet het niet zo goed. Dus dan sla je een andere toon aan. Maar dan in ga die zin je dat denk je dus dat, hij, dat, dat die andere toon bewust was van Grapperhaus? Ja, bewust, ja, ik denk wel dat, dat, dat niet... hij, voor de, dat hij eh, voor de camera niet een ingewikkeld technisch verhaal gaat houden. over hoe het werkt met de vrijheid van meningsuiting. Want hij weet dat in onze manier waarop de, onze media functioneren. dat niet overeind dat blijft. Best wel een simpel verhaal, toch? Sterker nog, dan wordt er wat <laughs> uitgeknipt. wat je jarenlang achter, blijft achtervolgen. Okay. Dus, dus niet zoals uh, Ascher die zei bij Nieuwsuur... van nou hij was een beetje aan het improviseren. Dat denk je niet. Je denkt, nou, hij kiest twee keer bewust een verschillend verhaal. want verschillend podium. Als hij aan het improviseren was, was dat omdat hij een ander verhaal koos niet. Uh, ja, maar dan kan het een beetje à l'improviste gaan... en ja, heb ja, je niet ja. van tevoren Als bedacht. Dan, waarom heeft hij niet gewoon verhaald wat hij in de Kamer zei? Ja. Hij koos voor een ander verhaal en dat heeft hij geïmproviseerd en daar is misschien iets mis mee gegaan... maar het gaat me erom, het verhaal wat hij in de Kamer vertelt... de principes die we daar hebben, die gelden niet ineens meer... en die Kamer... Partijen die daar rondlopen, die hebben inderdaad, wat Peter ook zegt... een lading boter op hun hoofd op dit gebied. Dat is, er zit oh, tussen joh. hen iemand in die veroordeeld is wegens haatzaaien. Daar hebben ze nog nooit over gehoord. Nee, en überhaupt de, de strijd tegen natuurlijk het salafisme loopt ook al jaren. Even een ander punt, heren. Jeroen van der Veer die meldt zich straks in de Tweede Kamer vandaag. Um, hij is natuurlijk de president-commissaris van de IRG-bank. En hij moet in een hoorzitting tekst en uitleg geven over de opslag... Die de topman zou krijgen, Ralf Hamers, een miljoen extra. Ophef, mensen boos, Tweede Kamer boos en weer ingetrokken, weten we allemaal. Um, wat moet hij daar nog doen, Peter? Nou, wacht even, een ware inquisitie. Uh, want die, die financiële bestaat uit, uit lekkere opgewonden lieden. Ik bedoel, we gaan daar de heer Van Rooyen zien van 50 plus. Nou, niet de minste. Vaar als het kan, staat te trappelen. Uh, ook een lekkere druk te maken. Uh, en Bart Snell, Spaat Henk Nijboer van de PvdA, mm -hmm. uh, mevrouw Leijten. Ja, dit is echt een... een, een ja, uh, dan word je geroosterd door die mensen. En het gaat ook nog steeds wel ergens over. Die mensen, de, de opwinding is wat gaan liggen... omdat ING de, de verhoging heeft teruggetrokken. Maar die opwinding is er nog wel steeds. Ik bedoel, en zeker omdat hij zelf... ING heeft een briefje naar de Kamer gestuurd. Een zo, zogenoemde position paper. Waarin zij vanwege de, de emotionele oproer in de samenleving... Hebben we ons besluit teruggedraaid. Waarbij nog steeds gewoon wordt duidelijk gemaakt van, nou ja, het heeft ons niet, ons heeft niet echt. Het ging ons om de ophef. Het, ga, het ja. ging om de ophef. Maar is dat, is nou, dat... daar maak je ze goed kwaad mee. Ja. Is dat gebruikelijk dat je een, een position paper naar de Kamer stuurt waarin je alvast uitlegt wat jij straks gaat zeggen? Waarin je je nou, dat bepaalt. is natuurlijk een heel beperkte uitleg, maar je geeft wel alvast je standpunt aan. Dat is gebruikelijk dat je een ja. even een hoorzitting geeft. Dit vinden wij. Ja. Uh, en... Maar je zegt, er, er, er treedt een ware inquisitie aan... en uh, het stoom komt uit hun oren, ook door deze position paper. Denk je dat uh, Jeroen van der Veer er slecht door geslapen heeft? Dat hij echt wakker heeft gelegen vannacht van... oh, wat staat mij te wachten? Oh, nou, ik krijg de indruk dat meneer van der Veer nergens slecht van slaapt. eigenlijk. Ik bedoel Dat is me nog niet opgevallen tot nu toe. Hij heeft, uh, nou, hij heeft aardige streken geleverd de laatste tijd. Eerst halbe ze toch een tikje naar de, naar de uitgang geholpen. En uh -huh. nu deze uh, salarisverhoging... waar hij ook echt geen moment afstand van heeft genomen. Uh -huh. Dus... Nee, ik denk niet dat Van de Veer slechts slaapt. Laten we even afwachten hoe het hem vergaat. Als het echt zo is dat het een inquisitie is, je weet hoe die meestal eindigde. <lacht> uh, dus, uh, als, of misschien zijn dat wat grote woorden van meneer K. en uh, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar je moet ook niet vergeten. Het is nogal wat. Ik bedoel, het gaat over slagersovering van 50%. Terwijl voor de rest van het personeel 1,7 was. Dat uh, wordt in Nederland het land van de gelijkheid. Uh, niet ja. gewaardeerd. Weet jij trouwens hoe het zit met die, met, met die, met die wet van Jesse Klaver? Uh, die zou die salarisverhogingen aan banden willen leggen. Ik, ik neem aan dat op het moment dat de, dat de Kamer zich heel, heel erg opwindt, dat, dat, dat, die, dat die wet er zonder problemen doorheen komt. Ja, het is geen spoedwet meer. Wat overigens ook helemaal niet bestond in ons systeem. Maar... Ze zijn nog steeds wel bezig om te kijken welke maatregelen ze kunnen nemen. En of de, bijvoorbeeld een veto-recht van de minister van Financiën... of dat een haalbaar, uh, haalbare zaak is. Hm. En ik, nou, ik ben eigenlijk vooral benieuwd eigenlijk, hoeveel bankiers er nu na deze ophef naar het buitenland zijn gevlucht... omdat ze in Nederland <laughs> geen carrière meer kunnen Als maken. Als jij die nou de komende dan, week even gaat tellen... We zullen ja. nu dus zien dat deze meneer, die, uh, die, die topman van ING... die gaat natuurlijk nu naar het buitenland waar hij graag gewild is. Omdat die hij Champions hier niet die de beloning krijgt. Die ik die wil. was laatst in ja. de Telegraaf, nul. Dat er geloof ik nul mensen zijn... Uh, wij laten ons voortdurend voor de gek houden door dit soort praatjes. En het wordt tijd dat we het daar eens mee afrekenen. Deze mensen krijgen mm. hele hoge beloningen omdat ze veel risico lopen. Dat is elke keer het verhaal. En iedere keer op het moment dat dat risico uh, gematerialiseerd wordt... dan gaan ze lopen piepen. Hallo, klaar. Nog even iets anders. In de Telegraaf wederom. Marlène Zit je ook Bart? bij de inquisitie? <laughs> nee, maar dit is wel een puntje ja. waar ik me druk over maak. Ja, ik dat zou precies zeggen, weet ik. Uh, Patrick, ik vind dit vele malen belangrijker dan zo'n idiote imam... Die, uh, met, die probeert de boel te provoceren en daar goed in slaagt. Ja, goed. Nog even een ander puntje in de Telegraaf. Marleen Bart neemt volgende week afscheid van de Eerste Kamer. Ze was natuurlijk tot kort uh, voor kort fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Maar raakte in opspraak omdat ze op de Malediven op een strand lag... terwijl het donordebat werd gevoerd. Um, zit er al veel geld in de pot voor een mooi afscheidskude Peter? Nou, ja, Francisco en ik zijn niet uitgenodigd, dus dat is wel, vinden we wel ontjammend. Ben, ben niet uitgenodigd, niet uitgenodigd jij wel? Peter? Want dat valt nou weer tegen, ja. jij als insider. Ja, het, het, het is ook voor het eerst dat ik bij Van Asterse receptie niet word uitgenodigd... maar um, we hebben natuurlijk wel wat geld ingezameld. Um, ja, ik dacht, we, we hebben een mooie lijst gekocht... en daar, hangen we, daar doen we een trui in van Hans Spekman, ja. zodat ze die aan de muur kan hangen... dan altijd herinnerd kan worden dat je ook naar socialisme kunt leven. <lacht> dus... Je breekt het ook in de praktijk. En en de, de was, uh, riekende trui van Hans Pekman. Dat lijkt me helemaal hele Ja, nee, vroeger had je die de Dick voor elkaar show op de, op de, de radio... en die had altijd een hele mooie prijs... die ik vind dat je graag aan Marleen Bart kan geven. Dat was tien keer gratis op en neer bij de roltrap van de Bijker. En daar was iedereen <laughs> nog heel erg blij mee. Goed. Francisco van Jolen, eindredacteur van opiningsite joop.nl... politieke politiek redacteur van Pauw... en van ons, dank je wel. Meer van de nieuws volg ons op Facebook... De wolf rukt op in Nederland en dat is natuurlijk schitterend. Maar schapenhouders die zijn er minder blij mee, want er wordt zo links en rechts wel eens een schaapje te grazen genomen. En daarom zouden wolven die dat doen mogen worden doodgeschoten. Ook al is het nu nog een beschermde diersoort. Dat vindt Henk Bleker, voorzitter van Vee- en Logistiek Nederland en uh, natuurlijk ook oud-secretaris van landbouw. Meneer Bleker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jarenlang zitten wij te hopen dat die wolf naar Nederland komt. En nu is hij er eindelijk en nu willen we ze doodschieten. Dat is toch ook geen populaire set? Nee hoor, en dat is ook helemaal niet het verhaal. Ik ben ook blij dat de wolf in Nederland is vanuit Duitsland. Prachtig is een goed teken voor de natuur. Uh, 99% van de wolven zal ook geen, geen schaapje en geen lam kwaad doen. Uh, maar we weten ook uit ervaring in uh, Duitsland en in Zweden en Noorwegen... dat er soms exemplaren zijn die uh, zeer onnatuurlijk gedrag betonen... en die, uh, die bijvoorbeeld uh, ja, vrij regelmatig... Uh, schapen en andere doden. Ja, en die mag je dan wel afschieten? Ja, dat is ook de praktijk in Duitsland en andere Europese landen. Dat zijn, uh, dat zijn wolven vaak alleenstaande, alleengaande wolven... die, uh, die zeer onnatuurlijk gedrag vertonen. Maar het grappige dat is, wij hebben nog niet zoveel wolven in Nederland... dus een wolf die in Nederland komt, is ja, altijd alleenstaand. Ja, maar die, die gaat zich toch vrij snel vestigen in een groepen... en dat zal met name langs uh, de grens gebeuren. Met, uh, met Duitsland is de verwachting... Uh, en uh, uh, het is zo dat een wolf die uh, voorziet in zijn voedsel... Uh, en dat bestaat voor meer dan 60% uit de regen en reekalfjes... uit wilde zwijnen, uit hazen, uit konijnen enzovoort. enzovoort. Uh, en in normale omstandigheden een, natuurlijk, een zich natuurlijk gedragende wolf... Uh, die gaat uh, niet of bij zeer hoge uitzondering... Uh, bijvoorbeeld schapen of een andere uh, aanvallen. Maar is er ook nog een andere manier dan doodschieten? Kunnen we op een andere manier schapen beschermen tegen wolven? Ja hoor, je kunt en dat moet ook. Je kunt natuurlijk uh, met omheining werken. En ja, dat is allemaal prima. Uh, maar mij gaat het erom dat we ook een beetje nuchter en realistisch moeten zijn. Ik ben ook gek op wolven. Ik ben zelfs in Polen op, op wolven verkenningstocht geweest om die dieren te zien. Enzovoort. Ik ben er gek op. Ik ben blij dat ze in Nederland zijn. Maar er zijn soms wolven die... Uh, ja, die echt uh, van, het, van het pad, van het juiste spoor zijn geraakt... en uh, uh, die dan dit soort extreme dingen doen. En dan moet je optreden. Goed, loonwolfs dus afschieten, vindt Henk Pleker van Vee en Logistiek Nederland. Dank u In, wel voor uw toelichting. Het is uitstodigingsgeval als ze van het juiste spoor zijn geraakt, ja. ja. Goed, dank voor uw toelichting. En het heeft op korte termijn wel een positief effect, want dat is nu. We gaan AHA draaien. cry wolf Ja, mooi, okay, Ja, ik vind het leuk. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Roodiers, De Nieuws BV. Het dagelijks leven in Vlaanderen staat komende zondag heel even stil. En wereldwijd slaat elk wielerhart even over van enthousiasme. Want het is namelijk de hoogmis van het Vlaamse wielrennen. De Ronde van Vlaanderen. Kan Adrie van der Poel oh, hier voor. Oh, sorry. Ik lees het helemaal fout. Ik was helemaal vertrokken. ja. We moeten eerst nog naar het nieuws. Ik was al helemaal in de ronde van Vlaanderen, joh. Ik ben er vol van natuurlijk. <laughs> maar eerst, kijk even naar de regie of het allemaal klaar staat. NPO ja. Radio 1. Het nieuws van half twee, Eerst Emmerbrandsen. In openbare locaties als cafés, discotheken en scholen... zou de muziek niet harder moeten staan dan 102 decibel. Dat adviseert het RIVM aan staatssecretaris Blokhuis. Voor jongeren onder de 16 zou de muziek nog zachter moeten staan. De staatssecretaris gaat de komende maanden afspraken maken... met de muziek- en uitgaanssector. In Amsterdam heeft een man gisteravond in korte tijd drie mensen neergestoken. De slachtoffers moesten hun snorfiets of auto aan hem afstaan. Toen ze dat weigerden, werden ze door de man gestoken. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar en de dader is opgepakt. In Rotterdam is een man opgepakt die voor ruim 700.000 euro... aan belastingfraude zou hebben gepleegd. Volgens de Field vulde hij sinds 2012 aangiftes in voor anderen... en voerde hij valse aftrekposten op.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 Daardoor vielen het tussen Westzaan en Kroop in 4 kilometer. En op de N50 gaat het langzaam vanuit Zwolle naar Emmeloord. 3 kilometer tussen Hattem en Broek en Kampen. Radio. Dit ballen. Ja, mag ik dan eindelijk? Ja, gaan we het erover hebben? Ja. Oh, wij gaan praten over de Ronde van Vlaanderen. Daar staan ze klaar bij de start. En er wordt geschoten onder de woorden heren vertrekt. Hartelijk welkom in de Ronde van Vlaanderen. Dus je moet kunnen die kwaremon aankomen zonder energie weggegooid weggehooid te hebben. En hoe doe Je gered je door het peloton. Het komt erop aan om goed te wringen voor de kwaremond en daar dan positie te nemen. Alles open richting Bergen. Daar waar de finale eigenlijk moet beginnen. Dit is de verlossing. Dit unieke beeld waar je als renner naar tracht de Ronde van Vlaanderen winnen. Die waar je het hardst moet voor vechten. Voor elke Knok, De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Zo so bij ons aan twavel, tafel twee Vlaamse ronde-evangelisten... die alles kunnen vertellen over editie 102 van hun ronde. Te weten, Eurosport commentator Jeroen van Belichem... en NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Peter, om bij jou te beginnen. Hoe lang kijk je al uit naar zondag? Nou, uh, sinds vorig jaar in april. Uh, dus een jaar geleden ben ik al beginnen uitkijken naar die nieuwe ronde. Het is, het is gewoon de mooiste koers die bestaat ter wereld. De Amstel is niets vergeleken, de Tour de France is niets vergeleken. Die ronde van Vlaanderen, daarover gaat het natuurlijk. Ja, en, en voor jou, uh, Jeroen? Ja, het is de allermooiste dag van het jaar. Vroeger was het altijd wel spijtig, want dat was toch paasfeest bij de familie. Dus dan konden we enkele uren van de koers soms niet zien door het eten. Maar dit jaar kan ik gelukkig commentaar geven... kan ik iedere seconde zien. Dus dat maakt het op een keer allemaal goed. En jij begint al vanaf tien uur s ochtends, hè? Kwart na tien inderdaad, tot het einde. Dus ja, uh, iedere uh, seconde live in beeld. Ja, Peter, we moeten het even goed neerzetten. Maar de ronde van, van Vlaanderen, dat is nationaal erfgoed... Ja. of moet ik vooral zeggen Vlaams erfgoed? Want... Ja, het is, het is natuurlijk vooral Vlaams erfgoed... maar het is, het is groter dan Vlaanderen natuurlijk. Het is een wereldwijd ongetwijfeld... ook voor niet-fanatici zoals wij, wegen 2 is het een van de mooiste uh, koersen. En het is het is ooit begonnen in 1913, net voor de Eerste Wereldoorlog. Um, uh, de koers is eigenlijk een, een soort uh, grote marketing geweest... van een krant die toen uh, groot was, Sportwereld. En net zoals de Tour de France of de Giro... ook georganiseerd werden door kranten... die gewoon meer kranten wilden uh, verkopen. Is die voor gaan om meer kranten te verkopen gaan we een koers organiseren. Is iets voor de NRC? Ja, misschien moeten we met de NRC <laughs> ook eens, uh, ja? eens over nadenken. Um, uh, werd de ronde in 1913 uh, voor het eerst uh, gereden... en groeide eigenlijk heel snel uit tot uh, ja, de Vlaamse nationale hoogdag en uh, de gebeurtenis in Vlaanderen op, uh, op sportgebied. Het is een beetje, ik vergelijk het wel eens met uh, de, de, de Elfstedentocht, maar dan elk jaar. Uh, uh, en, en, en die ambiance die dan in Vlaanderen, een koorts die in Vlaanderen dan hangt, maar is, jij, jij zegt, is groter dan, dan koers. En jij zegt het is de mooiste koers, waarom is het de mooiste koers? Wel ik denk dat het een koers is die, die de, de, de Vlamingen echt in een, in een, in een Zoals wij zeggen, in een triep, in een buik... Eh, hebben kasseistenen, hellingen... in veel gevallen slecht weer. Lange koers die enkel door echt sterke renners wordt eh, gewonnen... door de klassieke Vlaanderen kan worden eh, gewonnen. Eh, dus in die zin, die, die inderdaad... in vooral Oost- en West-Vlaanderen, de heuvels daar... wij noemen dat bergen... het zijn eigenlijk maar puisten in het landschap... <lacht> maar ze zijn verdomd moeilijk om zeker op kasseistenen erop eh, te rijden. Dus het vergt ongelooflijk veel van de renner. Dus het is een soort ultieme sport... Uh, gebeurtenis. En, en in die zin echt een fantastische prestatie als je die ronde wint. Ja, Jeroen, uh, Peter heeft het over de ambiance eromheen. Nou denk ik bij de Elfstedentocht denk ik aan worst en mutsen. Hoe zit dat hier bij de, de ronde? Bier. Bier, Bier en frieten vooral <laughs> natuurlijk hè, in de eerste plaats. Ah. Ja. Maar de dag voordien begint het eigenlijk al. Hè. Je hebt ja. de, de dag voor de wielertouristen bijzonder populair. Na twee weken is dat uitverkocht. Dus je moet er eigenlijk echt snel bij zijn om te kunnen deelnemen aan een tocht voor wielertouristen. Ja. En iedereen... Ieder jaar opnieuw kijk ik daar enorm naar uit. In mijn vriendengroep zijn er heel veel mensen die dat ook willen meemaken. Die koers voor wielertouristen. En jij kan en... natuurlijk niet meedoen, want jij moet je voorbereiden. Je moet rusten voor de volgende Af, dag. Dat kan ik wel meedoen, want dat is ook op zich een goede verkenning. Voor ja. de dag die natuurlijk. Dus ja, ja. Uh, Het is een, gewoon een fantastisch massa gebeuren. En je ziet ook steeds meer buitenlanders meedoen aan die route voor wielertouristen. Wat Momenteel je meer dan de helft. Ik ja. vind het fantastisch. Ja. Dat wijst toch op de internationalisering van een monument als de Ronde van Vlaanderen. Die was natuurlijk al heel groot, maar het wordt alleen maar groter... En dat is alleen maar super voor ja, ons ja, natuurlijk. Dat, dat is zeker zo, want dat, uh, ik heb het idee... Want ja, de, de Ronde van Vlaanderen was altijd al groot... maar de afgelopen 10, 15 jaar is het nog veel groter geworden. Is het, is het uh, bijna geëxplodeerd. Uh, Peter, hoe komt dat? Ja, wel, ik denk inderdaad dat de internationale belangstelling... een heel stuk uh, groter uh, geworden is. Uh, en gelukkig, uh, het is niet altijd prettig voor de Vlamingen... maar gelukkig zijn er ook heel veel internationale winnaars uh, uh, geweest... de voorbije twintig jaar, uh, uh, zeg maar. Het is overigens erg lang geleden dat de Nederlander heeft gewonnen... Uh, het is van 86 geleden dat nog een Nederlander won, Adrie van der Poel. Uh, dus uh, tijd om voor een Nederlander om weer is. Het niet uh, zo te glimmen, ja, Jeroen. Je uh, zit er veel je te je blij bij te kijken. Je hebt de laatste tijd ook al veel gewonnen in de koers Ja, he, dus. precies. En wie won er vorig jaar? Vorig jaar was Filip Gilbert. Ja, dat weet He? ik. En is He? dat dan een Belg? En zijn Vlamingen daar blij mee? Ja, zeker. Ja, ja, ja. De Vlamingen hebben liever dat er een Belg Filip Gilbert wint dan een Nederlander. Absoluut. Hè? Dus, ja. <laughs> dus dat. <laughs> uh, ja. Alhoewel dit jaar een Nederlander hopelijk een hele grote kans maakt. Uh, en het zou verdienen, troos. Ja, en het zou verdienen. Uh, Niki Terpstra is een van de topfavorieten ja. voor zondag. En ik zou echt heel graag hebben dat hij wint. Ik ook. Ja. Ja. Uh, Peter, kan je nog herinneren. Wanneer, wanneer? Wat was je allereerste herinnering aan dat? Mijn allereerste herinnering is dat ik als een klein een jongetje van een jaar of acht, het moet of 69 of 70 uh, geweest zijn, met mijn vader ging kijken in Torhout, uh, mijn geboortestad trouwens, uh, waar de ronde uh, passeerde. En het, uh, het was de eerst of de tweede keer dat Eddie Merckx meereed. Die won hem trouwens ook, denk ik, in, in 69. Ja. Uh, en uh, het was zoeken naar Eddie Merckx, want ja, was natuurlijk, Eddie Merckx was op dat moment, he, was echt aan het doorbreken, was heel groot aan het, uh, aan het worden. Het was het jaar dat Eddie Merckx ook zijn eerste tour zou winnen. Dus, uh, en dat was, voor mij was het een bijna magische gebeurtenis. Ik weet nog dat peloton flits voorbij in, in minder dan 30 seconden, maar dat ik de echte renners kon zien. En ik, ik denk dat ik toen verliefd geworden ben. op. Maar daar ben je al 8, 9 jaar uit, maar dat betekent dus wel dat je al vanaf jongs af aan gevoed bent met uh, uh, zeker, wielerbloed. Zeker, en met de printjes die uitgeknipt werden. En foto's die uit kranten geknipt werden om in boeken te kleven. Uh, en dus, uh, ja, Vlaanderen en veel Vlamingen hebben nog altijd. Hè. Vlamingen worden, worden geboren met een, met een fiets onder een kont, bij wijze van spreken. En met een de uh, met hè. Met een, met een, een... kaseinemaag. Ja. Kassaïn... Ja. Ja. Ja, jij ja. ook? Bij mij was het ook zo, ja, toen ik vroeger eigenlijk als student heel graag naar de koers keek, probeerde ik ook de koers dan na te spelen. Dan ging ik dus op mijn fiets toertjes doen in, een, in het dorp. Ja. En dan keken de bewoners altijd heel raar naar mij. Want ik had dan allerlei soorten papieren tussen mijn remkabels um, rem, um, hangen. En daardoor kon ik eigenlijk de koers becommentarieren van op de fiets. En ik reed hem zelf ook. De dag na de koers reed ik hem zelf nog eens. Ja. En ik had dan een lijst met deelnemers ja. voor me uit tussen mijn remkabels. En dan gaf ik commentaar tijdens het fietsen. <laughs> En dan kon voor, ik zelf de aanvallen voor simuleren. Wie? Voor mezelf, voor mezelf, voor, die... voor mezelf. Voor mezelf. Zonder publiek. Zonder en was het publiek. Dit was al oefenen omdat jij gewoon later wielencommentator ja, zou willen worden. Dat besefte ik dat nog niet, maar het zat er al in, ja. Het zat maar je al wilde in. het wel? Ik wilde het wel, ja. En, en wilde je dat dan liever dan zelf wielrenner worden? Ja, ja, ja, ja. Serieus? Jij Absoluut. vindt het commentaargeven mooier dan zelf? Ik vind zelf... het kijken naar de koers soms leuker dan het koersen zelf, ja. Het is minder lastig. Ja. Ja, maar het is ook minder heroïs. Ja. Dat is zeker zo. Ik heb een paar dagen geleden Dwars Vlaanderen van vandaag verkend... En dan, ja, dan voel je ook wel kippenvel hoor. Als je op die mythische hellingen tekeer gaat, dat, dat is ook wel erg speciaal. En dat maakt het zo speciaal, deze koers dat je ook zelf dat parcours kan verkennen... en de passie die ervan afstraalt, dat is ongelooflijk. Mythische hellingen. Ja, dat is ook zo. De Quaremont, de Paterberg. Ja. Dat zijn mythische, de zaken. De namen van de Ronde van Vlaanderen... en elke Vlaming kent inderdaad de oude Quaremont, de Paterberg, de Koppenberg, de Paddenstraat, Dat is onze bonkervaart... of onze Champs-Élysées... of onze Alpe d'Huez. Uh, en, en, daar, uh, uh, daar zijn we ongelooflijk trots op. Heb jij eens gefietst, Peter? Ik heb vroeger gefietst, maar ik heb een grotere mond... dan ik kan fietsen, dus... Ik heb, ik heb de ronde wel zes keer op de motorfiets meegedaan als zijngever als ja, ik, ik denk als jij een betere fietser was dan je grote mond had... Dan was je een hele goede wielrenner. Nee, ik heb een grotere mond dan ik een fietser <laughs> ja, ben. Precies, ja, precies. Ja. Ja, we praten zo verder onder meer over jullie eigen betrokkenheid... bij de mythische ronde, maar eerst eh, muziek. Want geen sport is zo vaak bezongen als het wielrennen. Maar ook onder de muzikale wielerondes bevindt zich ware klassiekers. En in, in die categorie hoort natuurlijk deze van Alex Roeka. Hij brengt een ode aan de meest mystieke 1045 meter van de ronde. En dan hebben we het over de... de muur. De muur van Gerardsbergen. Nog de wind in je botten drinkt en de hamer zingt langs je oor. Hier nog een lel dan op je nek. De keien staat, door je benen slaat en het pijnbeest knaagt aan je knie. Het einde loert in de drek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Over de muur, de muur van Gerardsbergen. Ja, als ik het zo hoor, heb je, heb je hem goed kunnen bestuderen... zoals je er zo over zingt. Hoe vaak heb je hem zelf be beklommen? Nou, ik denk een keer of vijf. Altijd bij elkaar. Ik heb twee keer die, uh, die ronde van Vlaanderen meegereden... voor uh, toeristen, zal ik maar zeggen. Ja. En Ik heb hem ook nog wel eens een paar keer... vanuit Dendermond ben ik naar de Gerardsbergen gereden... en daar heb ik hem ook nog eens op mijn een eentje een paar keer gedaan. Uh, ondertussen in je hoofd wat aantekeningen maken... voor als je een liedje erover ging schrijven. Nou, dat niet, nee. Nee, dat, nee, dat was niet zo. Daar nou, staat nee. boven aan de, ja, je... eh, de muur... aan het eind van de klim staat een beroemde kapel... onlosmakelijk verbonden met de Hoogmis... zoals Patrick al een paar keer heeft gezegd hier. Is, is, is, is de Ronde een religie? Is het zo groot? Uh, nou ja, in, in Vlaanderen waarschijnlijk wel. Ze noemen het de Hoogmis. En in de tijd dat de finale nog op de muur van Geertsbergen gereden wordt... had het ook echt wel een soort bijbelse religieuze allure... Vond ik vooral ook inderdaad met die plek, daar de muren. En dan heb je eerst nog dat café Het Hemelrijk, maar daarboven. Als je de kapel niet betreden, de klommen hebt, dan heb je de kapel, een bedevaartkapel. Die hele, dat die hele religieuze sfeer, die, die hing daar echt rond die plek. En dat, dat is verdwenen. En dat, dat vind ik wel heel jammer. Het is nu een soort uh, ja, kermis geworden van vip een hoop en galal, daar rond die Paterberg. Dus ik vind het echt wel een enorm verlies dat die, uh, dat die niet meer op de oude manier uh, eindigt, uh, de grond van en denk je dan, dan zie je al die toeristen, alle Nederlanders natuurlijk, denk je dan, move, mijn Vlaanderen, ga weg. Pardon, sorry? Nee, ik vroeg me af of je, of je het een te groot spektakel vindt geworden. En of je dan denkt aan al die toeristen die er staan, ook heel veel Nederlanders. Dat je, dan, dat je er eigenlijk een beetje, een beetje zat van bent. Dat je terug, terug wil naar de oude ronde. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Het spektakel mag wel. Maar, maar ik vind, de, de, de, ze hebben die, die Gerhardbergen eruit gehaald. En dat, dat vind ik echt een verlies. Vroeger zag je, naderen eh, hadden ze Bergen, Dan kreeg je die blik vanuit de helikopter op die heuvel. Ja. Hè, dan lag dat stadje hè, tegen die heuvel aan. Ze kwamen over de Dender. Dat vind ik ook al zo mooi aan de overkant van de rivier. Dan gaan ze de brug over. Je zag ze zo echt Geradsbergen binnenrijden. En, en dan naar die klim toe. Hè, de klim van, van het laatste oordeel, zal ik maar zeggen. Die, die hele sfeer, die allure, die is, is gewoon weg. Ja. Het is nu echt een criteriumpje geworden rond de Paterberg. Ja, ik vind het een enorm verlies. <laughs> Alex Roeka, dank voor deze kritische noot En dank voor je plaats, niet te vergeten. Fantastische plaats. Dankjewel. Voor mij is het natuurlijk nog altijd wel religie. En bij religie horen ook heiligen. En ja, we hebben er een aan de telefoon. Tweevoudig oudwinnaar van de Ronde van, van Vlaanderen. Uh, live vanaf het parcours van Dwars door Vlaanderen, die nu gereden wordt. We hebben het over Peter van Peter en Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. ja Welkom. Goedemiddag. Uh, en, en, en fijn dat je even aan de telefoon kon komen, want ja... Twee keer gewonnen. Uh, hoe, wat zijn de ingrediënten om de Ronde van Vlaanderen te winnen? Goh, um, eerst overal. vooral uh, de persoon zelf moet een uh, sterk persoon zijn. Uh, een, een goede conditie hebben. En dan ook belangrijk is, uh, uw ploeg moet er ook klaar voor zijn. Uh, strijden voor ja, iedereen voor elkaar voor die kopman. Hè. Dat is zo. En, en, en als je hem dan wint, ja, wat, wat betekent dat voor je? Oh, um, dat is echt een, uh, ja, een, een, een droom die uitkomt. Hè. Als jonge renner uh, wil je coureur worden en dan word je prof. En zeker in mijn situatie, ik ben geboren en getogen in de Vlaamse Ardennen. Ik heb... Uh, Ieder jaar als kleine jongen naar al die wedstrijden gaan kijken. En, en de Ronde van Vlaanderen was toch altijd uh, het hoofddoel. Uh, en die kunnen winnen is onbeschrijfelijk. Zeggen. En, en jij hebt hem dan niet één keer, maar je hebt hem twee keer mogen winnen. Maar je hebt hem ook ja. vaak verloren. Hoe is het om de ronde te verliezen? Ik heb de ronde, denk ik, vijftien keer gereden... en ik heb een keer of tien bij de eerste tien geëindigd. Dus uh, ja... Iedere keer winnen was niet gemakkelijk. Maar uh, ja, zoals u zegt, uh, verliezen hoort er ook bij. En ik heb ook een paar keer verloren dat ik wist. Ik was misschien de beste en ik kon ook gewoon gewonnen hebben. Maar ja, uh, die twee keer was al uh, mooi genoeg, denk ik. Ja. Nee, maar ik. Ik kan me zo voorstellen dat je als je zo uh, aan het rijden bent... door dat, dat prachtige Vlaamse land met dat mooie uh, Vlaamse publiek... Uh, dat, je, dat, dat je wil winnen en dat verliezen alleen maar uh, moeilijker wordt op dat moment. Want je bent ook een en ja, winst is alles waarvoor je het doet. Ja, dat is. Uh, maar dat is. Uh, typisch aan wieleren. Er is maar één winnaar. Hè. Ja. In de voetbal uh, wint je ieder week of verlies je een keer en de week daarna wint je terug. Maar in, in de wedstrijden, wielerwedstrijden, zijn er... Ja, zoveel kandidaten winnaars zijn er niet voor zondag. laat zeggen dat ieder ploeg misschien... één heeft, dus, heeft. Uh, zoveel kandidaten zijn er niet. En, en, en, ja, winnen is dan ook, uh, er is maar één in de wind en de, de rest verliest. En ja, als je dan toch zo dichtbij bent, tweede en derde, dan is dat wel een uh, zware, zware ontgoching. Wie wint er zondag? Um, toch een beetje moeilijk. Uh, er steekt er toch niemand echt zo bovenuit. Ja, Nu Sagan met Gent hem te winnen, denkt iedereen, ja, hij is toch top. Persoonlijk vind ik twee renners die mij er steken Dat is jullie Nederlander Terpstra en Ties Benoot. We gaan het zondag meemaken. Dank je wel, ronde winnaar en toch ook heilige Peter van Peteren. Dag Peter. En degene die commentaar doet op Eurosport, dat is Jeroen... die nog steeds tegenover ons zit. Is dat een beetje het hoogst haalbare voor een wielercommentator? Ja, ik zei het daarnet inderdaad al. Het summum van een wielercommentator, zeker als Vlaming, is toch wel de ronde van Vlaanderen en Parijs erbij. Die combinatie eigenlijk. Maar ja. de ronde sticht eraan toch nog net iets bovenuit. En die, do die bovenuit. doe je ook, Parijs erbij? Ja, alle Vlaamse klassiekers. Wat zul jij trotse ouders hebben. <laughs> trotse familie natuurlijk. Nee, ja, het is gewoon ja. leuk. Is Bereid je hier nog op een, op, op een speciale manier voor, voor zondag? Speciale manier. Iedere dag doorblader ik alle kranten in Vlaanderen. En dat is toch een uurtje of twee werk om alle nieuwsfeiten te gaan noteren. Alle leuke interviews. Het is dus heel veel werk eigenlijk om al die papieren te gaan doorbladeren. Je, bladeren, je kijkt ja. nogal beschuldigend. Nee, nee, nee, nee, Peter van nee, nee, nee absoluut niet. Het is, heel leuk, hè. het is heel leuk, maar het is toch niet normaal... Hè. hoeveel kranten over Het is ongelooflijk hoeveel papieren kranten aan de Ronde van Vlaanderen, ja, ronde van Vlaanderen besteden. En, dus, ja. en dat toont opnieuw ja, hoe groot en belangrijk het is in Vlaanderen. Ja. Ja. En ja, vroegere krant, 13 pagina's per dag. Ja. Ja. De ronde krant. Ja. Uh, Peter, jij bent ook een uh, onderdeel geweest van deze hoogmis. Je ja. hebt er echt tussen ik, gestaan. Ik, ja, Ik heb een tijdje voor de Standaard gewerkt, voor ik naar NRC kwam... en de Zusterkrant van de Standard is het Nieuwsblad en is de organiserende krant. En ik mocht uh, als zijngever uh, uh, hier, zegt men, vlaggenist uh, in de ronde. Dus uh, het komt er eigenlijk op neer dat je met je motorfiets... Uh, uh, gevaarlijke punten gaat afzetten. En, een, een vluchtheuvel waar de renners zouden kunnen over uh, um, tegenaan, tegenaan rijden. Dat je daar uh, op die vluchtheuvel gaat staan. Dat je met een gele vlag... Uh, als het peloton op jou komt afgestormd... begint te zwaaien als een gek en een fluitje. En ik kan jou verzekeren... als zo'n peloton op jou komt afgestormd... en jij staat op een vluchtheuvel... je fluit je ziel uit je lijf. Die renners die... Die, die, die schieten eigenlijk allemaal voorbij zo'n uh, zo uh, vluchtgeuvel. Uh, en op het moment dat de sportdirecteurs dan volgen dan springen op je motorfiets en begin je heel dat peloton weer in te halen naar het volgende punt. En dat heb ik zes jaar gedaan. En dit is natuurlijk ja, voor een jongetje al, al, als ik was dat ik zit nu in die ronde uh, van het begin tot het einde. met ja, hoe oud was je toen? Nou? Op, uh, op mijn gezicht. Hoe oud was je toen? Uh, nou, dat is niet zo vreselijk lang geleden. Een jaar of tien geleden uh, deed ik dat. Dus. En nu, nu niet meer? Nee, nee. Nu is dit ook allemaal gelukkig, maar ook geprofessioneerd. En uh, cowboys als ik uh, horen niet meer in die ronde. Maar het was wel het hoogtepunt van je carrière. Het was, ik heb altijd gezegd dat uh, dat belangrijker was... dan het hoofdredacteurschap van NRC. En ik meen het nog altijd. Ja, als commentator denk ik altijd, als ik die mensen zie... heel veel respect voor hen. Wie is nu zo zot om dat te doen? En nu weet ik het dus. Hè. Ja, kijk, we hadden net uh, Peter van Peter, telefoon. ja, ik, ja ik, dat is voor mij echt iemand. Ik zeg dan een heilig, maar het, het voelt ook wel zo. Hoe de de winnaars in Vlaanderen, hoe groot zijn die? Hoe groot is een uh, museum of een tombone? Tom Bonen, denk ik nog op een ander niveau. Ja, wel, ik denk inderdaad uh, Tom Bonen, omdat hij natuurlijk da daarnaast nog een, uh, een aantal geweldige koersen uh, gewonnen heeft. Maar een winnaar wordt een klein beetje onsterfelijk. Zo'n Peter van Peteghem, dat is Peter van Peteghem, comma, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Comma, voor de rest van zijn leven. Er zijn maar zes renners in die honderdjarige geschiedenis... die het ooit drie keer hebben kunnen winnen. Hm. Dus als je twee keer hebt kunnen winnen... wat Jan Raas overigens ook gedaan heeft... Uh, uh, ja, dan ben je niet niemand. Dan ben je echt een grote man in, in het wielermilieu... en, en zeker in Vlaanderen herkent iedereen in Vlaanderen. Zeker, ja. ja. ja en heeft ook zo, Peter van Petergam heeft ook zo'n zo typische kop... waardoor iedereen overal waar die man komt... Typische waarschijn... Dij ook. Ja, een typische Dij. Nou waarschijnlijk <laughs> moet hij overal vertellen over die twee overwinningen. Ja, die hoeft geen punt te betalen, denk nee. ik, op café. Nee, serieus? Dat denk ik niet, nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja, ja, goed. Uh, uh, ja, we hadden het ook al over aanstaande uh, zondag. Waar kijken jullie het meest, Jeroen? Waar kijk jij het meest naar uit? Waar kijk ik het meest naar uit? Het moment van de muur op 100 kilometer van de aankomst. Vorig jaar was dat een cruciaal moment achteraf gebleken, omdat Gilbert en Boden het daar op hun lint trokken en eigenlijk de twintig beste renders toen van de rest verwijderden. En nu is de vraag, zal dat opnieuw gebeuren of zullen ze allemaal wel attent voor hen zijn? Dus dat is een beetje de vraag van de dag eigenlijk op de muur. Dat is op 100 kilometer, dan is het nog een pokke eind rijen. Ja, ja, klopt. En onwaarschijnlijk zwaar. De Koppenberg is eigenlijk ook het eikpunt. Dat is op zo'n 45 kilometer van de aankomst. Maar daar heb je nog de Kwaremond, de Paterberg, de Taaienberg. Het is ongelooflijk zwaar. Je kunt heuveltjes, dat echt niet voorstellen. He? Heuveltjes. Ja, maar het zijn Zij toch serieuze zijn puisten, hoor. Ja, het zijn uh, erg uh, die Kwaremond. Ik Kijk bijvoorbeeld uit naar die Quaremond, Waar ze een paar keer passeren tegenwoordig. Drie keer. Drie keer uh, die, die doorrit op de Kuurmonde. Uh, die is zeer spectaculair, zeer zwaar, zeer mooi. Heb jij, heb jij die heuveltjes? Of ik hem wel eens gefietst Nee, nee, nee. nee, nee. Of je dit wel meen. eens gestaan hebt? Ja. Heb ik wel eens gestaan? Nee, nee heb ik heb je, wel je, De muur is echt een muur. Als ja. je daar tegenop moet fietsen, denk je waar moet ik aan beginnen? Ja, het is vreselijk. Het is ja. ongelooflijk zwaar. Dus het zijn, uh, het zijn inderdaad bergen. Zeker naar Vlaamse normen, maar uh, begin er maar aan. Dus uh, groot respect voor die 16, 17 heuvels waar ze over moeten. En vooral de kasseistroken door, de paddenstraat. Uh, ook ook zo'n uh, zo beroemd uh, stuk uh, uh, steenweg. Uh, dus uh, wie op het einde erbij is, is een ongelooflijk sterke renner. Jij doet commentaar al vanaf 10 uur Ochtends, dus ja. dat is te volgen op Eurosport. Maar uh, Peter, waar ga jij in beleven? Ik uh, zit in Amsterdam met mijn zoon en een kratje bier op de bank. En uh, kijken... Uh, dus niet meer zelfrijden en ook. En ik ja, ben een beetje boos op mezelf. Ik had Misschien toch wel naar Vlaanderen moeten gaan. Maar ik heb nu afgesproken dat mijn zoon komt. Dus het, uh, het wordt televisie. Ik ga dit weekend wel naar Antwerpen. Oh. Ta -ta -ta. Naar de start. Ja. Ja. Uh, desalniettemin, wie gaat er winnen? Uh, uh, ja, we hadden het al over de Nederlander. Maar uh, uh, Jeroen, wie denk je... Ik ga toch voor de verrassing. Oliver Nassen. De Belgisch kampioen. Scherp, sterk. Zou mooi zijn. Peter? Ik hou het bij Niki Terpstra en ik uh, gun het hem zo. Hij is al eens tweede geweest, hij is, is derde geweest. Uh, hij heeft al parijs roubaix gewonnen. Hij heeft parijs roubaix gewonnen. Dus Niki Terpstra, uh, die moet nu 2018 Vlaanderen. Niki Terpstra. Ik voel het, dat het, uh, het is zijn moment. Goed, en Willemijn, uh, waar ga jij kijken? Ik denk uh, bij de zoon en Peter van der Meers. Ja, ik denk dat ik mezelf uitnodig <laughs> dat kratje bier. Dat is te veel voor twee mensen. Dus dat, uh, ja. <laughs> ik denk, ik op, denk daar. je ja. praat over de Vlamingen. Hè? Ja, ja. ja, dat is waar. Die, die, die lusten wel wat. Ja. Nou, ja. Hey, ik ga wel kijken. Ik ben, uh, jullie hebben me wel uh, overtuigd. Begeestigd ook? Ja, ja nee, maar ik, ik hou er wel van hoor. Ik ja. weet niet of ik hem helemaal helemaal De Heilige Geest even, van de Ronde van niet Vlaanderen af en toe over u neergetaald. Door even ja. iets uh, ja. even, nou ja, even tofzuig. Maar... E, e, snap je nou dat als ik het over Vlaanderen het mooiste heb, dat ik het niet over een vrouw heb, maar over een ronde? Ja. Fantastisch. Ja, ja, Dankjewel, ja, ja. Peter van der Meers, Hoofdredacteur van de NRC en natuurlijk ook Eurosport commentator. Jeroen van Bellen. Dankjewel. Morgen in de NieuwsBV um, praten we over Suriname. Want er wordt daar gegraven naar goud. En dat geeft ongelofelijke Wild west -taferelen. Maar nu eerst Radio 1 vandaag. BNN Vara. Vanavond een kasboekje van Nederland. Jong geleerd. Van sparen voor een brommer naar geld lenen voor een studie. Vroeger spaarde je voor straks en nu leen je voor je toekomst.